7 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journal. Middelbare scholen moeten vaker brugklassers bijspijkeren... die met leerachterstanden van de basisschool komen. Scholen merken dat een groeiende groep leerlingen niet het gewenste niveau heeft... stelt de belangenorganisatie VO-raad in het AD. Volgens de raad is dat vooral een probleem... op plaatsen waar het lerarentekort het grootst is, zoals in grote steden. Het kabinet neemt de komende tijd noodmaatregelen... om het lerarentekort in grote steden aan te pakken. Het rechercheteam dat eind jaren 90 onderzoek deed naar de Arnhemse Villa-moord, heeft essentiële informatie verzwegen voor de rechter. Blijkt uit een documentaire serie die de KRO en CRW deze week uitzendt. Ook zou het team een valse bekentenis hebben geforceerd. De zaak draaide om een overval op een Arnhemse Villa in 1998, waarbij een vrouw werd doodgeschoten. Uiteindelijk werden negen mannen veroordeeld tot zelfstraffen tot twaalf jaar. Verschillende deskundigen vermoeden een gerechtelijke dwaling. De VS komt terug van eerdere beschuldigingen dat China zijn valuta manipuleert. President Trump zei meerdere keren dat de Chinezen de munt kunstmatig laag houden om zo de export te stimuleren. Maar daar komt Amerika nu van terug na toezeggingen van China. Het lijkt een handreiking in de aanloop naar de ondertekening van een deelakkoord tussen China en de VS... waarmee de handelsoorlog tussen beide landen verder moet afkoelen. De Nederlandse scheepsbouwer Damen Shipyards heeft de grootste Duitse marineorder ooit binnengehaald. Het bedrijf uit Gorkum gaat vier fregatten bouwen waarmee een bedrag van ruim 5 miljard euro is gemoeid. De bondsdag moet de aanbesteding nog wel goedkeuren. In de rechtszaak tegen de oud-voorzitter van de Internationale Atletiekfederatie zijn nieuwe documenten opgedoken. Het proces tegen de 86-jarige Lamine Diak is daarom vijf maanden uitgesteld. De senegalees wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou meer dan 3 miljoen euro hebben ontvangen... om positieve dopingtests van veelal Russische atleten te verdoezelen. Het weer in het zuiden blijft bewolkt en regenachtig. In het noorden wordt het vanochtend droog en breekt misschien de zon wel even door. Met 11 graden is het erg zacht. Vanavond weer regen en ook neemt de zuidwestenwind weer toe. In het noorden mogelijk tot stormachtig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad, 15 kilometer file tussen Hoorn en Purmerend, geeft een half uur vertraging. Op de N207 de rijn Rijnhellegom bij de aansluiting met de A4, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ah. Uh -huh.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 Any place, anywhere, there's a magical.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 my mindset